Kamprad was een van de rijkste mensen ter wereld... met een geschat vermogen van vele tientallen miljarden. Hij was 91. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden wat zon. Het is ongeveer 11 graden. Ook morgen is het nog zacht en vooral ochtends overwegend droog. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat op de parallelbaan voor de afrit Feyenoord nu file, 3 kilometer en een kwartier vertraging. En ook rond de Kuip zelf is het druk. Logisch, want er wordt over een half uurtje gevoetbald. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.